Kert met het NOS Journaal. In Den Haag hebben demonstranten in gele hesjes... zich in groepjes verspreid over het centrum van de stad. Ze hadden zich op het plein bij het Binnenhof verzameld... maar de politie heeft gezegd dat ze daar weg moeten. Intussen heeft de politie het Binnenhof afgesloten. De demonstranten hebben een waslijst aan eisen. Ze willen verlaging van de accijnzen... een ander zorgstelsel en migratiebeleid... verlaging van de pensioenleeftijd... een basisinkomen voor iedereen... en het vertrek van premier Rutte. Ook in Nijmegen, Groningen en Maastricht wordt gedemonstreerd.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 Donderdag raakte een paar kilometer verderop, in Castricum ook al twee vrouwen gewond toen ze werden aangereden. Gemeenten in de buurt roepen hun inwoners op om niet alleen te gaan hardlopen. Een explosie vanochtend vroeg heeft veel schade aangericht aan een shisha-lounge in Rotterdam-Delfshaven, meldt RTV Rijnmond. De voorgevel van het pand raakte ontzet en ramen van een aantal woningen in de buurt sneuvelden. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Bute naar Pierre Knoops, is overleden, meldt 1 Limburg. Knoops gold als een meester in het houden van komische voordrachten... staand in een regenton de Begin jaren 60 won hij belangrijke butenkampioenschappen... die werden georganiseerd rond carnaval. Hij trad ook op voor de radio en tv. Zo mocht hij een kwartier vol praten in Voor de Vuistweg van Willem Duis. Pierre Knoops was 80 jaar. Het weer veel bewolking en vooral vanmiddag regen. Eerst in het westen, het wordt maximaal 11 graden... Morgen opnieuw regen, smiddags vanuit het westen vaker droog, dan 14 graden. Na het weekend wisselvallig en zacht en soms ook zon. Dit was het NWS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files.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 Annie de Reuver erft haar voorliefde voor muziek van moederskant. Al tijdens haar schooltijd begon ze met twee jongens het muzikale trio de Rhythm Aces. En daarna zong ze bij de amateur big band de Blue Blowers. Nou, ze hebben een heleboel mooie hits gemaakt. Zoals deze, Annie de Reuver, met Wenen. U hoort het nu hier op ZFM Zandvoort. Er klinkt muziek voor romantiek in Wenen. De oude in Wenen, t is vier van voorheen bleef bewaard, en Strauss werd nog nooit gegeven, want zijn muziek is daar nog niet verdwenen. De wijnliefde. Vol charme, waar romantiek en kunst elkaar omarmen en ziet de kleur aan. Je brak vele harten en ook dat van mij. Je liefde en trots waren spoedig voorbij. Je bent als een wilde orchidee. Is sluit.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 Zeggen dat geluk niet zo te koop is. Maar geld doet wonderen en vooral als het een hoop is. Ja, ja, poen, poen, poen, poen. Poen, poen, poen, poen, poen, poen. U hoort de muziek van Wim Zorneveld onder het pseudoniem... Willem Parel met poen, poen, poen. En daarvoor muziek van Willy Alberti. Het als een wilde orchidee. De volle plaat, zij had een wipneus en een kersenmond... Komt in 1952. Gezongen door Frits van Teurenhout onder de pseudoniem Fred Starwood. U hoort nu het orkest zonder naam met witneus en kersenmond.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 En Emundo William Ross, geboren in de Port of Spain op 7 december 1910... en overleden in Alicante op 22 oktober 2011... was een muzikant en bandleider uit Trinidad en Tobago. En dan werd hij in 2010 geboren in de Port of Spain. Zijn moeder kwam uit Venezuela zijn vader uit Schotland. En tijdens zijn militaire dienst speelde hij al in een band. En in 1937 verhuisde hij naar Londen om maar klassieke muziek te studeren... En race in 1938 speelde hij samen met Fats War. En in 1940 vormde hij zijn eigen Roomba-band. Zijn band speelde vooral in Londen met name de bovenklasse van de bevolking. En vanaf 1946 was hij eigenaar van een club in Londen. En tussen 1944 en 1974 nam hij meer dan 800 nummers op bij Deka Records. En Roswell ontving diverse onderscheidingen. In 2000 werd hij benoemd tot officier in de orde van het Britse Rijk... En hij overleed in 2011 op 100-jarige leeftijd. Hij heeft onder andere ook opgetreden met uh, Max Wojski senior. En u hoort hem nu met een Nederlandstalig nummer. Edmundo Ros met Mokum is de stad voor mij. Aangezien hij een dagje in Nederland was. En ja, hij had iets van, ik ga mijn best doen om met dit Nederlands te doen. En ja, het is een leuk nummer. Luistert u maar. Mokum is de stepper mee. Mokum. Mo bleef. Het moet altijd blij Het blijft voor mij de finste stad Wat heb ik daar een pret gehad Bokum is de stad voor mij Klipper op de keizerkraakt Klipper op de herenkraakt ik pans ze jou veel werkelijk, maar alleen de rug is een beetje raar. Mokum is deurstaat per me. Stanter, smedex op de mond. Dat is Mokums drukste punt. Wanneer kom je bij de oversteek? Neem dan maar brood mee voor één week. Welkom, is de stad voor mij. Klippert, lijkt ze plein voor mij. Toen zei ik, ik kom nog partij. Toen was over revolutie kwam, maar het was de halte van de tram. Welkom. Is this that for me? Keep over oh and I the Linden Cup My Mr. Black and Mr. Brown They miss me zo in London town Welcome, blijf, do this that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 in ellende en verdriet. Zee maar.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 Muziek van de Ramblers met Zeeman, oh Zeeman. En daarvoor Olga Lovina met In Tirol. En de volgende informatie zijn de Butterflies. was een Amersfoort's duo. bestaande uit de broers uh, Luc en Goder van Gollum. En ze waren vooral bekend van hun hits Dixieland. En Willem wordt wakker. De Butterflies hè, breken in augustus 1956 door. Met het nummer Dixieland. Dat was een cover van het Ramble. Rambo. Van natuurlijk uh, Louis Armstrong en His Hot Five. En Godert van Komjong en Luc van Goyong zijn al respectievelijk 12 en 17 jaar oud. En omdat Godert een stuk kleiner was dan Luc, staat hij bij het optreden vaak op een kistje. En de naam de Barfleis is vermoedelijk gekozen omdat ze vaak een vlinderstrikje droegen. U hoort ze nu, de Barreflies, met Kai Kai, de Geit van Piet. Oh, welkom, Want deze staat de geit van bied, en ieder die je naar de zingt als hij er ziet.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 En ze tikte maar altijd door. Tikketak, tak, tikken tak. Altijd maar dag en nacht. Ikke tak, tikken tak maar beens. Toen was het met haar gedaan. De grote en de klein, de klein brengt hem wel ja. De grote soms ook leed. De wensert dat gebeier, wie te er verweigert, de kloot. De kerkende paal, wat stedige gebeuren, luwende klokken van Limburg-Milan. Bim-bam, bim-bam, klokken van Limburg-Milan. Versterke de baan, die schon klinkende klanken, verheuren ze zo gaar. Ze willen ons begeleiden door ons leven her. En wanneer de klokken schwiegen, dan is het stil en kalm. Wachtte dan verlangend, wij op die loop het haal. klokken van Limburg-Miland, loende klokken versterken de band. Laten ons eens wat stelt gebeurt. De klokke van Limburg-Milai. Bim-bam, bim-bam, klokke van Limburg-Milai. Bim-bam, bim-bam, klokke versterken de baing. Frits Rademaker met loeiende klokken. En daarvoor Max van Braag met grootvaders klok. CFM Zandvoort, een lokale omroep vanuit de badplaats Zandvoort. De volgende artiest, die noemde zichzelf Doris... maar officieel heette hij Tom Manders. En een van zijn synoniemen was uh, Doris. Een heleboel hitjes, Grootste hit in 1957 was Twee Motten. En uh, mijn bolroep op mijn ene oor, die kwam uit in 1957. Ook in hetzelfde jaar, Daar heb je een heleboel, de, bijna al zijn hits in... In de 57 en de 58 eigenlijk gedaan. En uh, ja, heb een heleboel hitjes per jaar uitgebracht. En hoort hem nu door eens met mijn bolhoed op mijn ene oor. Met bolhoed op mijn ene oor. Zo slenter ik het leven door. Met een duppie hier en een stuiver daar. Haal ik mijn korst bij mekaar. Ik heb een bank in het plantsoen. Daar ga ik s'nachts mijn tukje doen. Ik zie, ik zie wat u niet ziet: veel zonneschijn, maar ook veel.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 Draait met mij, stond met de noord, dan druk ik gauw mijn grote snor. Dus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 Grond, want er is geen water, koel helder water. Vergeefs gaan de paarden naar droge bron voor iemand. De kalbos op de hek en leden onder het lieve gebrek aan water. Ze denken aan die droogteplaag, in ieders blik is een stille vraag naar water. En het gros, alles vraagt om water, koel helder water. De hitte trilt boel van rots en struik. En wie... De dan ondergaat en de kalmooi zijn en lijkt u te water. Maar het gros is hier, en droeg is de bron, doch een donkere woon. Aan de horizon draagt water. De wieken van droegte komt eindelijk dan het felbegeerde begeerde water, hoe helder water Koel. en niet blik is van hoger recht als dat. Tico's met koel water. Nou, ik denk het op dit moment het water behoorlijk koud is. En daarvoor muziek van Doris met mijn bolhoed op mijn ene oor. En hit uit 1957. Hetzelfde jaar als waar het nummer 2 uh, motten uitkwam. ZFM Zandvoort, het zit. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. 4 FM. Maar nu eerst het NOS Nieuws van.